De duizendpoot van de koninklijke de HFC, de gast, dat is Koen van de Heuvel. En één ding is zeker, die gaat vanavond wel naar huis, want zijn vrouw is jarig. En ik vond het een schitterende uitspraak die je net deed in het Italiaans. je toen tu se soffrendo, cosa posso fare per te? naar je vrouw, leuk! Ja, vloeiend, hè? Hartstikke <laughs> mooi, welkom. Je hebt net een uh, fantastisch verhaal gehouden over het scheidsrechteren. Dat vind ik toch zoiets bijzonders, dat je 135 kinderen per jaar opleidt om scheidsrechter te worden. Ja, het is nogal wat. Het, is, uh, het wordt ook bekeken, het wordt ook gezien door de KVB, door andere clubs. Ook daar uh, helpen we met, met, met uh, de ideevorming, hoe zij het zouden kunnen doen. Maar uh, elk jaar met zo'n ploeg zo van scheidsrechters aankomen is, uh, ja, het, is, het is leuk, het is goed. Uh, het zorgt ervoor dat al onze EF-wedstrijdjes uh, leuk gefloten worden door jonge knapen. Wat, wat bij, bij de eetjes en de F's ook weer heel erg goed overkomt. Die zien het gebeuren dat, dat een, een, een, een bijna leeftijdsgenootje, want ze zijn vaak maar twee of drie jaartjes uh, ouder, hun staat te fluiten. Uh, ja, en het is ook goed voor, de, voor het, ja, de, de weerbaarheid en het besef van die kinderen zelf. Het, het, het, hoort gewoon, het hoort bij ons gewoon in de voetbalopleiding om dit te doen. Uh, en, en naast deze jongens leiden we dan bijvoorbeeld nu ook weer 18... Uh, we noemen het dan bos, ba basisopleiding scheizerders. Uh, uh, scheizerders op die dan de hogere teams kunnen gaan fluiten, de elftallen. Uh, en ook daar zijn we nu met, met uh, veel enthousiasme en veel begeleiding. Veel begeleiders dus, die je om dat te doen. Uh, dit, deze overigens wel uh, als een cursus van de KVB zijn we bezig om, om te zorgen dat daar... nog meer gekwalificeerde uh, scheidsrechters straks rondlopen. Je bent echt een regionale... opleidingsclub geworden. Ja, maar dat, daar zijn we ook... Uh, in gecertificeerd. Hè? Ja. Als regionale jeugdopleiding. Uh, onderdeel van die regionale... jeugdopleiding uh, is en was ook... Uh, dat, dat de KVB... Uh, het arbitragestuk... Uh, heel hoog heeft gewaardeerd. Ja, ja. wat... wat... Betekent dat? En de Rines Michels Award en de regionale jeugdopleiding en samenwerking met de Ajax. Vertel eens iets over die samenwerking met de Ajax. Hoe werkt dat? Ja, je nee, zegt wat betekent dat? Het betekent in feite dat wij eh, als club op regio regionaal niveau uh, de hoogste opleiding aan jeugd bieden op voetbalgebied. We uh, hebben enorme gekwalificeerde Trainers hebben we uh, rondlopen. Dus degenen die bij ons komen voetballen... die weten één ding zeker... als er talent in zit, dan halen we het ook naar boven. En dan verbeteren we dat ook. Uh, dat zorgt ervoor dat, dat de talentjes uit de, uit de buurt... ook graag bij ons voetballen. Onze wachtlijst is groot. We kunnen niet zomaar iedereen toelaten bij de club. Uh, simpelweg omdat we de capaciteit niet hebben... qua, qua spelers die we, die we kunnen huisvesten. Maar we krijgen zeker de talenten uit, uit de buurt bij ons langs. En die leiden we op. Nou, dat ziet natuurlijk een Ajax. Dat ziet een AZ. Uh, vanuit ons is de overstap naar zo'n profclub... eigenlijk een, een hele vloeiende. Want je zit maar één tikje hoger als opleiding. Ze hebben dan een opleiding die uh, niet alleen regionaal... Uh, gekwalificeerd is, maar landelijk. Uh, dus als, als je opvalt, dan uh, hebben, hebben de... Uh, de profclubs de mogelijkheid om je, om, om je mee te nemen. En jij, en jij dus om je, om je voetbaldroom waar te maken. En binnenkort wordt die voetbaldroom, denk ik... door een van de ex-HFC'ers waargemaakt. Want er zijn een hoop blessures bij Ajax. En Pelle gaat steeds beter, hè? Pelle Clement. Ja, ja, ja, ja. Het is een van onze toppers die daarheen gegaan is. En uh, laten we hopen dat hij zijn kans krijgt. Ja. Bij Ajax zijn gekke dingen gebeurd, hè? Xavier Maus ook... HFC ten voeten uit. Uh, werd, kreeg een contract. Aan het begin van het seizoen. Toen ze in, uh, ik geloof in Turkije of in Spanje. Ik weet niet eens meer waar ze aan het trainen waren. En die staat nu bij Os. En dat komt gewoon omdat ze dan opeens weer een, een keeper bij, bij Barcelona weghalen. Waar je niets aan hebt. Blijkt achteraf. Dat zijn toch rare dingen. Dat moet nou ook allemaal wel veranderen denk ik daar. Ja. Nou, dat is aan, aan hun natuurlijk. Hè. Uh, wij wij uh, leveren af en, en aan aan hun om, uh, om verder mee te gaan maar de, te, de technische kwalificaties worden daar door hun natuurlijk uh, beoordeeld en ja, als zij een, iemand een contract aanbieden ze kunnen ze uh, daarna mee doen wat ze willen natuurlijk ja. talent genoeg bij HFC, als je kijkt waar de jeugdteams spelen, dat wordt steeds beter, steeds hoger, hè? neem de A1 ja. dat is natuurlijk ongelooflijk, dat succesverhaal ja, die, uh, die spelen tweede divisie. En doet het nog hartstikke goed ook. Ja. Uh, mede dankzij natuurlijk uh, de, de goede trainingen die er gegeven worden. En, en de opleiding waarmee spelers ook tot op dat niveau gebracht worden. Ja. Noem de trainer maar, want die heeft ook een toekomst hè, bij HFC. Gert-Jan ja. ja, hij heeft een toekomst. Uh, niet zozeer dat hij dat bij HFC heeft. Het is een, een, een hele goede voetballer. Waar het eerste heel blij mee is. En als trainer van de A, van de A1 moet ik dan eigenlijk zeggen. doet hij het al jaren erg goed. Want hij brengt ze jaar op jaar uh, naar promoties en kampioenschappen. Dus uh, het, het is zeker een hele goede trainer, ja. Het is jammer dat hij dit jaar is uitgelood voor de hoofdtrainersopleiding. Want de bedoeling is natuurlijk dat hij op den duur het eerste gaat trainen. Nou, daar ga ik niet over. Nee, maar het is wel de bedoeling, dat weet jij ook. Nou, dat weet ik niet. Nee, we hebben een fantastische trainer bij het eerste. Ja. En ik zie hem helemaal niet weggaan. Dus voorlopig hebben we helemaal niemand anders nodig bij het eerste. Okay. U luistert naar de gast van vandaag in de Wadertorensport. Sport. Dat is Koen van der Heuvel. Die doet van alles en nog wat. Hij is jeugdbestuurslid. Hij doet de scheidsrechters. Wat doe je nog meer? Denken over nieuwe kleedkamers? <laughs> ja, we zijn op dit moment druk bezig om te kijken... hoe we al die spelers kunnen huisvesten. Uh, en wat we moeten doen aan, aan, aan het complex om, om, om meer uh, kleedkamercapaciteit te creëren. Ja. Want dat is wel een probleem om het Als het doorgaat, hè, dat het de eerste naar die tweede divisie gaat... moet je dan ook qua veld of qua kleedkamers om dat veld dingen doen? Nou, ja, je moet, wel, je moet voldoen aan een aantal criteria, maar die hebben, die doen we, al, die hebben we al. In de topklas heb je dat ook. Uh, wordt hooguit nog wat aangescherpt aan het aantal stewards wat je moet hebben... de beveiliging die je moet hebben. Um, maar maar al, al die regels, die zijn er al. Dus uh, we hoeven daar niet zo heel veel voor aan te passen... Uh, ten opzichte van wat we toch al hebben. Nou staat de wereld in brand. En dan heb jij het over stewards. Er lopen dus twee mensen mee met de spelers naar de kleedkamer. Dat zijn de stewards. Hoe, hoe regelen jullie dat bij HFC? Hoe denk je over dit hele gebeuren? Gewoon doorvoetballen. Het Stuart gebeuren bedoel je? Nee, ik bedoel je de beveiliging. De beveiliging al zich. Er gebeurt van alles ja, in deze zo wereld. Bedoel je, je. Eens, nou, ja, de, de beveiliging is, is een belangrijk issue. Gelukkig is er bij ons op de club um, meestal niks geks aan de hand. Uh, we hebben niet, geen hooligans die uh, uh, de die, die, die boel eigenlijk alleen maar komen verzieken. We hebben gewoon een sportieve omgeving... En uh, ik heb eerlijk gezegd nog nooit iets meegemaakt... Uh, rondom het eerste dan. Dus <laughs> we wil wel eens wat gebeuren natuurlijk op de velden... maar rondom het eerste heb ik eigenlijk bij ons nog nooit... Uh, iets geks meegemaakt wat op ja, geweld uit zou kunnen draaien... of wat dan ook. Um, ja, hoe ik daarover denk... Het is, die, die spelers worden beveiligd. Um, niet door twee mensen, twee stewards trouwens... maar we hebben er wel wat meer. Dus er loopt een heel team van, van stewards mee... Maar ja, waar het uiteindelijk op neerkomt, is, is de omgeving daaromheen. Uh, die, die, die, die sportiviteit uit, uitademt en uitstraalt, die bepaalt dat het ook in de goede banen gaat. En dat gaat het. En dat gaat het. Ja. Okay. Gast van vandaag Con van der Heuvel. We draaien ook zijn muziek. Oh, mag, technicus... ik, mag ik even ingrijpen? Jij ja, mag ingrijpen. Mag ik even ingrijpen? Want zojuist bereikt ons een heel triest bericht. En dat is dat uh, zanger, uh, protestzanger. Armand is overleden. Ken je hem? Ja. Ja? Oké. Okay. Heb je, je nou? wat van hem? Klaarstaan? Ik heb wat van hem klaarstaan. In het ziekenhuis in Eindhoven op 69-jarige leeftijd. Vandaag overleden, Armand. Oké. Okay.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 Ah, het klopt om. Dit is André Hazes. Mijn zoon was gisteren jaren. Hij werd acht jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vliegen, En die heeft hij ook gehad? Na zijn bal, zijn fiets, zijn treinen.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 Ja, ik Vast. Arme vliegen. Tot zij hem ontvangt. Zij Zij hem. André Haas is even gevliegerd op verzoek van de gast van vandaag, Koen van der Heuvel. In de Watertorensport om tien voor half twaalf. Koen, ook maatschappelijk ben jij ongelooflijk actief. Een van de dingen die je nog steeds doet, dat is de Nationale Apotheek. Kun je uitleggen wat dat is? Ja, de Nationale Apotheek is een uh, bedrijfje wat ik uh, in 2005 eigenlijk heb opgericht... In 2003 begon het, was de het plander uh, en we wilden toen een, uh, een bedrijf neerzetten... wat op een andere manier omging met de distributie van medicijnen naar uh, eindgebruikers toe. De traditionele apothekenwereld, um, ja, dat is een, een heel verouderd systeem uh, hoe dat allemaal werkt. En je zag steeds meer internet opkomen. Ik ben zelf een uh, internetondernemer sinds 1994 al. Betrokken bij allerlei soorten bedrijven. We hebben ook diverse bedrijven opgericht... Uh, ...die iets met internet deden... ...of die internet juist kochten. Um, en we hebben toen een, een bedrijfsplan geschreven... ...wat uh, ervan uitging dat wij... ...voor allerlei andere partijen weer medicijnen... Uh, ...kunnen verkopen via internet... Uh, ...en distribueren. En in 2010 heb ik dat bedrijf helemaal overgenomen... Ik heb het in, oorspronkelijk uh, opgericht voor een aantal andere uh, partijen. In 2010 heb ik het helemaal overgenomen. En uh, het zit nu in Meidrecht. Wat we doen is voor alle ziektekostenverzekeraars van Nederland... Uh, ja, uh, speciale programma's. Uh, zoals het Stoppen met Roken-programma... wat we voor uh, PGZ en Univee doen. Uh, waarbij we door heel Nederland heen uh, de patiënten die medicatie moeten gebruiken om te stoppen met roken. Uh, voorzien van die medicatie. Maar dat doen we ook voor een aantal budgetpolissen. Waar de budgetpolis zelf aangeeft... als je hier verzekerd bent... dan moet je je medicijnen maar, als het chronisch is... bij de Nationale Apotheek gaan halen. Want het heeft bepaalde voordelen voor de verzekeraar. En ook voor de klant. Want het, is, het geeft gemak. Je hoeven niet meer in de apotheek te staan. Het geeft zo'n stukje privacy ook. Niet iedereen is ervan gediend om, om in de apotheek te staan. Om zijn medicijnen te halen. Uh, je hoeft niet meer in de rij te staan daar. Je stuurt gewoon naar je op. Het komt uh, bij je thuis. Dus het geeft gemak. Uh, het geeft een stukje discretie. En gezamenlijk met de ziektekostenverzekeraars. Kunnen wij ervoor zorgen dat, dat, dat de polisprijs daardoor voor die verzekerden wat minder is. Interessant. Ander ding. De start-up company. Ja, de Startup Company is een bedrijf wat ik heb opgericht ooit. Vanuit het idee dat heel veel starters. die een goed plan hebben, daarna vastlopen. op het moment dat ze in de tweede fase van het bestaan van het bedrijf komen. Daar bedoel ik mee: het blijkt goed te gaan, je wil groeien, je hebt geld nodig, je hebt kapitaal nodig. Op dat soort momenten, momenten loop je vaak tegen formal investors aan. En informal investors. En dat zijn mensen die... Eh, het niet op zitten te wachten om jou rijk te maken. Laat ik het zo maar zeggen. Dus als je dat niet goed voorbereid hebt. Hoe je die tweede stap ingaat. Dan kom je er aan het eind van de rit vaak achter. Dat je eh, er eigenlijk te bekaaid van afgekomen bent. Eh, erger nog. Als je het niet helemaal goed voorbereid hebt. Als je het niet helemaal goed in de stijgers hebt staan. Dan... Eh, dan kom je waarschijnlijk niet eens in gesprek met deze partijen. Waar je misschien best interessant kan zijn. Nou, in, in, in het Nationaal Apotheekproces eigenlijk... heb ik ooit uh, het bedrijf verkocht aan uh, een, een formal investor en aan TNT. ben daarna uh, een tijd bij het bedrijf betrokken geweest als uh, commissaris. Aan de Raad van Commissarissen. En in die tijd kwam bij mij het idee op van... dit is eigenlijk veel handiger, uh, zo'n Raad van Commissarissen... Een fase eerder in het bedrijf. Want het is een fantastisch hulpmiddel als er een aantal mensen zitten. die. Uh, door de wol geverfd zijn. en die een groot netwerk hebben. binnen de maatschappij. die je kunnen helpen daar waar het nodig is. Met adviezen, met. met hun netwerk, met hun kennis. Um, en ik dacht, het is eigenlijk leuker. Als, als, als, of, het is eigenlijk veel beter. als dat al in de initiële fase er is. Alleen dan kunnen de meeste ondernemers het niet betalen. Dus daar heb ik een speciaal bedrijf voor opgericht... die op een nieuw financieel model ook weer draait. Um, wat ik veel doe, is inderdaad bedrijven oprichten. En meestal vanuit een soort ja, out of the box denken uh, principe We gaan het anders doen dan de traditionele bedrijven in die keten. Daar was bijvoorbeeld de Nationale Apotheek weer een voorbeeld van. Um, dus ik heb een ander financieel model daarachter bedacht. En uh, een bedrijf uh, ben ik gestart... die. Ja, start-ups kan helpen. Uh, ook een beetje vanuit het feit dat ik op de hogeschool van Amsterdam al jarenlang, daar doe ik ook al een jaartje of tien, uh, lesgeef uh, in het, in, in, aan studenten. Hoe zij, ja, hoe zij een bedrijf kunnen starten. Hoe nee. zij een betaalslag kunnen maken van een idee, een product, naar een winstgevende business case. En dat dan ook kunnen vertalen naar een echt bedrijf. En daar help ik ze ook bij. Slaap je wel eens? Jawel hoor, ik slaap erg goed. Ja, je ja. bent dag en nacht op HFC? Je doet al die bedrijven, je staat op de Universiteit in Amsterdam. Ik bedoel, waar haal je de tijd vandaan? Ja, nou, dat is een stukje van uh, managen en uh, delegeren. Ik, ik sta er ook wel bekend om dat ik heel makkelijk andere mensen aan het werk zet. En uh, ja, dat, dat, dat is een, denk ik een handige eigenschap als je zoveel tegelijk wil doen. En dan uh, heb je een paar minuten vrij, dan gaat je muziek aan... en dan komt Pavarotti weer om de hoek. Bijvoorbeeld, of ja. Dat, geef je dan rust of zo? Of? Nou, de, ja, nee. Ik, ik zit niet zo, zo, zo vaak naar muziek te luisteren... maar ik vind het bijvoorbeeld heel fijn uh, als ik uh, zit te koken. Ik ben een kookgek. Um, ik heb uh, de, ja, de neiging om af en toe eens een keer uh, heel uitgebreid te gaan staan koken... voor vrienden, kennissen. En dat vind ik heerlijk onder het genot van, uh, van een lekker muziekje. En dan lag je met een glaasje wijn erbij. Agnus Dei Luciano Pavarotti. wel een beetje een religieuze achtergrond. Ben je religieus? Ja, ja. Ik ben gelovig. Ik ben hervormd. Ik um, zit niet zoveel meer in de kerk. Uh, in het verleden wel, maar tegenwoordig heb ik daar dan wat minder tijd voor. Uh, omdat ik meestal op zondag bij HFC ben uh, met, met, met, met fluiten en andere zaken. Maar uh, ja, ik ben zeker uh, religieus, gelovig. Uh, en ik geloof vooral in het principe... Uh, van naastliefde en, uh, en goed zijn voor, voor mensen. Uh, wat eigenlijk, vind ik, de basis is van het christendom. Normen en waarden, stelsel. Plus het, uh, ja, het, het aan andere mensen denken en voor andere mensen ook dingen doen. Ja, interessant. Want, zo ken ik je inderdaad, maar ik wist niet dat het daaruit kwam. Ja, ik weet niet of het daaruit komt, maar het is wel zoals ik ben, ja. Je hebt een hele bijzondere muziekkeus. Is dat zo? Ja. Trouwens, je kent onze technicus. Die ken ja, jij ja. ook al heel goed. Hè? Dat is, uh... heb, jij nog, heb, heb jij nog iets leuks klaarstaan, Ruud? Uh, uh, waarvan? Nou, weet ik niet. Van jezelf misschien? Nee, nee, ik heb niks klaarstaan nog. Ben je bescheiden dan? Ja, ik ben heel bescheiden. Uh -huh. nee, ja, ik, ik ken Ruud van, vanuit de tijd dat hij, wat hij nog steeds doet, maar vanuit mijn, mijn jongere tijd waar ik heel veel op de, uh, de straat rond zat, bij alle straatbenden, bands en uh, jazzfestivalen hier in Zandvoort. Uh, waar Ruud ook regelmatig optrad natuurlijk. Ja, ja. En uh, in die tijd, ja, swingend, klaar. Ja, ja. Dus, dat vond je wel leuk toen je binnenkwam vanmorgen ja. en je zag ja. zitten. Ja, ja. ja. Bent van de, de muziek is zeer uiteenlopend. Hè? Want Joe Cocker, bijvoorbeeld, vind jij ook prachtig. Ja, heerlijk, heerlijk. kan je helemaal bij... Ja, weg... Ja, hoe noem je dat? Weg, wegvallen? Nee, ja. eens, nee. Het, is, het is heerlijk. wat ik al zeg, als ik sta... Wegzwijmelen. Wegzwijmelen, ja. ja. ja, ja. Zwijmelen. Geef je heel, heel veel rust. Ja. En deze is in de Watertoren Sport... waarschijnlijk voor je vrouw van vandaag. You okay. are so beautiful. Ja, ja, uiteraard. Ja, ja vind dat iedereen roep aan Bettina. Gefeliciteerd Bettina. Maat dat niet? heeft hm. daar iets voor mij? You are so beautiful to me, Joe Cocker. Ook alweer, helaas, te vroeg overleden en niet meer onder ons. Uh, heren. Dankjewel, Ruud. Ja, uh, Koen van de Heuvel is de gast in de Watertorensport vandaag. Koen, je had het net over de apotheek en over uh, starters. En... Maar je gaat ook iets met boten doen. Wat is dat nou weer? Ja, dat is een, een, een nieuw bedrijf waar uh, we mee bezig zijn. Amsterdam Yachts. Um, wat we daar doen is, uh, oorspronkelijk idee daar was we gaan een uh, nieuwe day tender bouwen, een, een, een speedboot uh, binnen een compleet nieuwe klasse, eentje van 15 meter, oh. uh, maar dan super, super, super deluxe. En hij moet gelijk in het, in het allerhoogste topsegment. Uh, nou, daar zijn we mee bezig. Die hebben we ontwikkeld. Die hebben we uh, beschreven. En uh, nou, we staan klaar om daar de eerste te gaan bouwen. Ondertussen hebben we daar ook een variant op gedaan. Eén iets kleinere met allerlei nieuwe technieken. Allerlei nieuwe snufjes erin. Um, waarbij we hebben gekeken wat mist eigenlijk de huidige botentechnologie. En wat je dan ziet bijvoorbeeld is dat, dat er heel veel dingen die standaard zijn in de auto-industrie en in elk uh, ja, goedkoop karretje al, al, al te vinden zijn... binnen de boten helemaal niet bestaan. Een park distance control-achtige iets... bestaat niet binnen uh, een speedboot. Um, een een, een cabriodak, wat super handig is... dat bestaat niet binnen de botenindustrie. Uh, en zo, zo kan je een heel aantal dingen opnoemen... waar je van denkt van ja, eigenlijk gek... dat het in die boten nog niet zit... terwijl het in elk autootje wel zit... Nou, we hebben binnen die boten ook hebben we gekeken naar een, een, een nieuwe vorm van aandrijving. Uh, IPS-motoren zijn dat. Die zijn 360 graden draaibaar. En die zorgen ervoor dat je een boot compleet stil kan leggen op zijn motor. Dwars kan laten, uh, laten varen, naar voren, achter, links en rechts. En je doet het via iPadje of via je telefoon. Er zitten allerlei moderne, nieuwe uh, technologische snuffies in. Nou, en die boot die, die willen we op de markt gaan zetten. In een uh, hele exclusieve serie van uh, maximaal 10 per, uh, per serie, zo maar zeggen. Uh, dat ziet er heel leuk uit. Nou, daarnaast hebben wij, toen we daarmee bezig waren... Uh, een nieuw idee opgepakt. En dat is wat we dan noemen weesbootje. Uh, wat je heel veel ziet tegenwoordig... is dat er problemen zijn met brakken. Uh, scheepswakken die ergens langs de kant uh, in het water liggen. Die het milieu vervuilen. Die half gezonken zijn. Uh, die moeten weg. En eh, binnen de eh, bootindustrie bestaat eigenlijk geen goede recycling. Eh, autosloperijen gaan nog veel verder. Maar boten die zijn niet volledig eh, recyclebaar tot nu toe. Dus wij hebben daar een, een, een nieuw concept bedacht. Die eh, dit soort bootjes oppakt. En eh, dan volledig recycelt. Waarbij ook het polyester, wat op dit moment nog het grote probleem is. Eh, op een groene manier wordt verwerkt. En gerecycled. Dus we zijn bezig met die boten ook gelijk te kijken naar de circulaire economie. Zoals ze dat tegenwoordig zo mooi noemen. Waarbij uh, ja, duurzaamheid en verduurzamen, wat overigens de, uh, de kernbeschippen ook binnen de HFC zijn, uh, toegepast gaan worden. Dus dat is weer een nieuw initiatief waar ik uh, mijn schouders onder ga zetten. En waar ik voor mijn volgend jaar wat drukker mee ga maken. Polyester recyclen. Ja, het probleem van polyester nu is dat je kan het wel verschrotten. Ja, maar, ja. Uh, maar dan heb je nog steeds uh, het probleem. Het troep in het milieu. Ja. En ze gebruiken tegenwoordig wel om dingen te verstevigen onder de wegen of zo. Maar er ligt troep in het milieu. En wat wij willen is er naartoe dat we het glas en het polyester uh, van elkaar gaan scheiden. En vervolgens, uh, glas is sowieso herbruikbaar. Het poly polyester aan wat we daarna krijgen... Weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijke vorm. En dat is een olievorm. En daarmee heb je de echte recycling... terug naar de, de basisproducten... waar je weer wat mee kan doen. Dus ook de botensport... gaat een grote vooruitgang doormaken... dankzij Koen van de Heuvel. Daar gaan we vanuit, ja. Je, hebt, je, je bent eigenlijk ook... stond je aan de basis van het spelersvolgsysteem... in de voetballerij. Kun je daar nog even iets over vertellen? Ja, ja we hebben in uh, 1995 binnen HFC eigenlijk... een project gedraaid... waarbij... We de spelers, de voetballertjes... van jongs af aan wilden volgen... en wilden kunnen waarderen... op een objectieve manier. in die tijd had ik een bedrijf... waar we veel software mee schreven. Dat was het bedrijf Webcity. Waar ik ook toen... de sponsor mee was... van een aantal clubs. Wij, wij hebben toen een, uh, een, een intranetsysteem, internetsysteem voor, voor gebruik binnen, binnen een club zelf. Hebben, hebben geschreven waarbij uh, ja, binnen een database op een bepaalde manier die spelers een, een waardering konden geven. En alle trainers konden daar netjes op inloggen, konden de spelers bekijken, volgen. Uh, en zo pakten we door de jaren heen uh, de spelers op of ze zich ook ontwikkelden. Nou, dat is tegenwoordig al wat, wat, wat meer uh, uh, gemeengoed. En tegenwoordig kan je bij de KNVB dit soort programma's ook, uh, ook gewoon gebruiken. Maar in die tijd bestond dat gewoon niet. En hebben we dat specifiek voor HFC geschreven. Het leuke is dat jij begonnen bent in de keuken van een restaurant. Ja, eigenlijk uh, uh, niet zozeer in die keuken, maar uh, ervoor als uh, open kelder. Uh, maar het was een heel klein Frans specialiteitenrestaurant... En met dat klein bedoel ik dat je met een man of drie daar staat te werken. En dan sta je mise en place te draaien, zoals we dat zo mooi noemen. Uh, da, da, dan leer je hoe je kookt. Dat restaurantje heb ik tien jaar gewerkt. En in die tien jaar zijn we uitgegroeid tot een uh, Michelinster. Het laatste jaar van het bestaan van het, uh, van, van het uh, restaurant kregen we de Michelinster. Uh, Mijn baas, de patroon, is toen verhuisd naar uh, Limburg met zijn bedrijf. En daarmee ben ik gestopt in de horeca. Maar daar heb ik wel de liefde voor koken uh, gekregen. En die heb ik uh, tot op de dag van vandaag... Pas ik die nog veel toe. Waar ik het heerlijk vind om uh, boodschappen te gaan doen. Uh, lekkere ingrediënten uit te zoeken. En te bedenken wat ik daarmee ga doen. En vervolgens uh, rustig een dag in de keuken ga staan. Om uh, de mise en dan te, te maken voor mijn vrienden. En... Uh, uh, uh, uh, uh, een, een, een, een, een uh, ideetje te koken van een gang of zes, zeven, acht. Voor een man of twintig. Nou, daar vermaak ik me mee. Wat leuk, joh. Dat is mijn ontspanning. Het is begonnen allemaal op het ECL. Toen ging je dus naar Le Chat Noir, de Zwarte Kat. Ja. Toen ben je daar begonnen. En, en nu is het je, je liefhebberij. Ja, zo kun je het noemen. In, uh, aan de ene kant de liefhebberij om het te koken. En aan de andere kant heb ik ook een, een, een hele grote voorkeur om smiddags lekker te gaan lunchen. Uh, want ik hou er heel erg van om juist in die horeca-etablissementen te kijken en, en, en te genieten. Ja. Wanneer zien we je in heel Holland bakt? <laughs> daar, da, da, da, daar ga ik denk ik niet aan meedoen. Nee, nee, nee. Ik ben meer van, uh, van een, een totaal uh, dinerkoker, zo zoals ik het wil. En niet uh, in opdracht van. We gaan naar een volgend verzoeknummer van jou. Wederom, Havarotti. Doe maar Ruud. Zeg het maar, Nee, dat nee, nee, nee. ik niet nee. graag ik, ik... Ik, ik wou alleen maar zeggen, dit was Luciana Pavarotti samen met, uh, uh, met Annie Lennox en zo. Ja, ja, en dat is wel heel mooi. En weet je wie je ook mee deed? Steve Wonder. Ja, leuk. Ja, die geweldige van. muziek, hè? Die speelde de mond, hoor. Daar moet jij toch ook heel blij mee zijn, Ruud. Ja, fantastisch. We hebben vandaag als gast die de muziek heeft uitgekozen... <laughs> Koen van de Heuvel... Ja, wat ben je eigenlijk niet bij hfc -com. Je hebt daar dat scheidsrechter van de grond getrokken. Je bent jeugdvoorzitter. Je zit in het hoofdbestuur. Je bent er dag en nacht. Je doet alles in de maatschappelijke wereld... met allerlei bedrijven en opzetten en toestanden. Ik vroeg het je net, slaap je wel eens... maar hoe ziet, hoe ziet jouw dag eruit, tegenwoordig? je gaat ook nog lekker lunchen. Ja, <laughs> ook nog vaak. Um, nou, we beginnen gewoon vroeg. Dat is één... Uh, hoe ziet mijn dag eruit? Uh, ik, ik ga naar mijn bedrijf toe. Wat in mijn recht zit. En uh, vervolgens uh, gaan we vaak inderdaad lunchen. Uh, ik, maar tijdens lunch ben ik aan het werk. Ik, nou, ik uh, doe veel aan werklunches. Uh, ik uh, ga graag met, met, met, met, met uh, klant, toeleveranciers. Uh, of, of mogelijke nieuwe uh, partners uh, voor nieuwe bedrijven. Uh, rondom een lunch zitten brainstormen. Uh, nou, vervolgens uh, gaan we, gaan we smiddags weer door. En dan eindig ik vaak inderdaad eind in de middag uh, eventjes bij HFC of s'avonds bij HFC. Uh, tussendoor sta ik in de keuken. Want mevrouw heeft het geluk dat zij niet hoeft te koken, want dat doe ik. Um, en uh, ja, dan is de dag weer vol. Je bent dus jeugdvoorzitter. Dat, heb je... ja? dat is een van de belangrijkste dingen natuurlijk, want de jeugd is het grootste gedeelte bij HFC. Maar hoeveel tijd zit daar nou in om dat allemaal goed te laten draaien? Op dit moment redelijk veel. Uh, en dat is omdat we bij HFC met een behoorlijke transitie bezig zijn... om uh, de club nog meer te gaan laten draaien op vrijwilligers dan het al deed. We hebben een enorm groot vrijwilligersleger. Maar we hebben als bestuur besloten dat we dat nog meer willen gaan inzetten... Uh, en dat houdt in dat een aantal taken die vroeger door betaalde krachten werden gedaan... nu binnen commissies en binnen vrijwilligers gebracht moeten worden. Waar nog bij komt dat we ook groeien als club. En daarmee ook de capaciteitsproblemen groeien. Dus ik bemoei me momenteel met een aantal dingen om dat te stroomlijnen. Om dat zo te krijgen dat het weer behapbaar wordt... En dat, dat kost nu wel veel tijd, ja. Je kan zomaar... een aantal uren per dag... bezig zijn met HFC. Tussendoor, s'avonds... s'nachts als je wakker wordt, dat je denkt... oh ja, ik moet nog even wat eventjes, uh, onthouden... dat ik dat even helemaal ga doen. 1850 leden... 1350 jeugdleden, het is wel een verantwoordelijkheid. Ja. Maar ik doe het graag. Uh, ik, ik, ik hou ervan om... voor, voor jeugd wat te doen. Uh, ik ben ook jeugdvoorzitter van de tennis geweest. Uh, ik, ik geef les... wat ik al zeg, op, op de hogeschool. Puur omdat ik het fijn vind... om, om, om jeugd de kansen te geven... die ze, die ze verdienen, vind ik. Uh, en om, om te kijken of ik ze kan helpen. Uh, een stapje verder in de maatschappij. Is er een eind... aan de groei? Ik bedoel, van 1850... HC? Kunnen er nog veel meer bij? Of wat moet je? Wat, hoe kun je het uitbreiden? Moet je op andere dagen gaan voetballen? Nou, dat, dat is inderdaad het idee. Uh, als wij nog zouden willen groeien. Of, of uh, we kunnen groeien, want we hebben voldoende aanloop. Maar om dat te faciliteren, moet je zorgen dat er meer speelminuten op, het, op de velden komen. Dus dan, dan praat je over meer kunstgras en meer licht. Uh, dan praat je over, over het uitrekken van competitiedagen, Meer in de avonden voetballen. Meer door de weeks voetballen misschien. Dus ja, er zit nog best wel wat, wat rek en groei in. Je ziet ook bij HFC allerlei nieuwe initiatieven op voetballen ontstaan. Het, het Walking Voetbal. Het, het, het Oude Vandaag Voetbal, ook wel genoemd, waar, uh, waar we enthousiast mee bezig zijn. Het G-voetbal, wat, uh, wat, een, wat een heel mooi fenomeen is wat binnen HFC neergezet is. Um, en, zo, en zo zie je nog wel wat, wat, wat uh, meisjesvoetbal wat, een, wat uh, we een aantal jaren omarmen. Uh, dus, dus ja, er zijn zat dingen die we op voetbalgebied uh, en op maatschappelijk gebied nog meer kunnen doen. Maar we moeten wel die capaciteit daarvoor creëren. Uh, groeien in ruimte is er niet in, zit er niet in. Dus dat betekent dat we in, in, in, in bruikbaarheid moeten groeien op de een of andere manier. Een voorbeeld is dat we nu aan het kijken zijn naar het inzetten van allerlei uh, lokkers. ...lokkersystemen om, om, om tassen netjes op te bergen... ...zodat we een kleedkamer niet meer uh, vast hoeven te houden... ...voor één team voor de hele wedstrijd. Maar dat we kunnen zeggen, je kan je omkleden... ...en daarna gaan, de, uh, gaan alle spullen achter slot een grendel... Op een, ...op een goede, veilige manier. Zodat we meer teams binnen die kleedkamers weer kunnen gebruiken. Nou, dat zijn allemaal capaciteitsvragen... Uh, Waar we aan het werken mee zijn, om ervoor te zorgen dat we straks eigenlijk nog meer kunnen faciliteren dan we nu al doen. Dat meer en meer lijkt op een bedrijf. hè? Je kan het heel erg goed met een bedrijf uh, uh, vergelijken. Uh, we hebben een paar honderd vrijwilligers rondlopen die gemanaged moeten worden, toch? We hebben uh, een aantal commissies, uh, 30, 40 commissies, die, die uh, ook weer bestaan uit, uit allerlei mensen. Uh, ja, als je kijkt hoeveel mensen er werkzaam zijn uh, binnen HFC... dan heb je het over een heel groot bedrijf. En je hebt het ook over een, een uh, behoorlijke uh, financiële omgeving. Uh, als je kijkt wat de budgetten links en rechts zijn die, uh, die, die daar rondgaan... Nou, dan kunnen sommige bedrijven jaloers op zijn. Ja. Dus ja, het is een bedrijf. Er wordt ook door andere clubs natuurlijk naar jullie gekeken. Heb jij nou bijvoorbeeld adviezen voor andere verenigingen? Nou, niet zo, uit, uh, niet zo in de blind. Naast nee. de dinsdagavond heeft de Allianz een jaarvergadering. En er is daar vanuit de selectie uh, de vraag gekomen, moeten we niet hoger op? Er is een hele enquête uitgeschreven met allerlei vragen. En daar gaan ze dinsdag over praten. Dus er zit een kans in dat zo'n club kiest voor een meer professioneel gebeuren. Of voor het gezellige zoals ze het nu hebben. Of zelfs terug naar alleen maar alles door vrijwilligers uh, te laten doen. Wat vind jij? Nou, ik vind het vooral van belang dat je keuzes maakt. Uh, en welke keuze het is, maakt op dat moment niet eens zoveel uit. Het moet bij je club passen, het moet bij je cultuur passen. Uh, maar maak een keuze waar je dan ook plannen omheen ontwikkelt om het, om het zover te brengen. En als dat meer professionalisme is, prima, dan ga je aan werken. En dan moet het wel binnen je cultuur passen. Als je besluit dat je hogerop wil voetballen... Er zitten daar een aantal consequenties aan. Op trainingsgebied, trainingsarbeid en hoe je met je, je spelers omgaat. En financieel. En er zit een financiële consequentie aan. Want alles wat jij besluit, daar, daar, daar komen financiële dingen mee naar voren. Maar je vindt de keuze goed dat clubs erover nadenken? Ik vind dat ze er überhaupt over na moeten denken. En ik vind ook dat elke club, maar binnen de club ook elke geleding... Uh, goed moet weten wat ze eigenlijk willen, waar ze naartoe gaan en dat getoetst moet hebben aan de omgeving zelf of daar wel draagvlak voor is. Nou ben je een uiterst actief mens, die activiteit ontstaat uit liefde voor je, dat heb je uitgelegd en, je, en een beetje je christelijke achtergrond en het goed zijn voor anderen, respect en toestanden. Wat is het mooiste dat er op het sportgebied voor jou kan gebeuren? Zo, dat is een moeilijke. Mm -hmm. Wat is het mooiste wat kan gebeuren? Nou, ik denk toch wel dat het op dit moment is dat wij onze ambitie op arbitragegebied. Die we hebben uitgeschreven dat we ooit een eh, scheidsrechter opgeleid willen hebben die de Champions League finale staat te fluiten. Dat we die waarmaken. Dus niet Gebied. Ik bedoel op de prestatie van kampioen worden en dat soort dingen. Nee, een scheidsrechter die de Champions League finale nou, gaat. Ja, uh, dat zou het wel heel erg mooi zijn. Heb je er één op het hoofd? We hebben een paar toppers rondlopen nu. In jonge knapjes nog. Maar wij van zeggen, die kunnen verkopen. Koen van de Heuvel, gast in de Watertorensport vandaag. Met hem hebben we gesproken over voetbal, over tennis, over zeilen, over boten, over bedrijven. Het was een heel interessant programma, maar we draaiden ook zijn muziek. Holy Mother, Luciano Pavarotti. Twee uur lang. Het was geweldig inspirerend. Dit was de Watertorensport. Dank Watertoerensport wel. Watertorensport werd gepresenteerd door Henny Rukkert. Tot volgende week.